Het NOS-journaal Rimel Serré. OM topman pleit voor schadevergoedingsplicht criminelen. SGP wil meer invloed op kabinetsbesluiten. En internationale topmanagers verdienen minder. <tieden>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 Op het Bakerlandplein werken vooral buitenlandse vrouwen... onder meer uit Roemenië, Bulgarije en Hongarije. Aan de actie in Eindhoven deden 300 politiemensen en 50 ambtenaren mee. De zes arrestanten worden onder meer verdacht van mensenhandel en witwassen. Paus Benedictus is begonnen aan een driedaags bezoek aan Mexico. Hij werd op de luchthaven van de stad Leon verwelkomd door president Calderon... en in de stad wordt feest gevierd alsof het carnaval is... Morgenochtend zal de paus voor honderdduizenden gelovigen voorgaan in een openluchtmis. Maandag vliegt hij dan door naar Cuba. De beloningen van de top van de bedrijven in de AEX zijn het afgelopen jaar gedaald. De bestuurders verdienden gemiddeld 8,1% minder, zo blijkt uit onderzoek van de Volkskrant. Gemiddeld verdienen ze in 2011 2,9 miljoen euro. De beste verdienende topman was bestuursvoorzitter Peter Voser van Shell. Hij kreeg vorig jaar 8,7 miljoen euro. Dat is wel 17 minder dan in 2010. De salarissen zijn gedaald omdat de bedrijven vanwege de crisis... minder bonussen uitkeerden. Een aantal bestuurders kreeg minder of geen aandelen uitgekeerd. André Kuipers en zijn collega's in het ISS hebben moeten schuilen voor ruimteafval... Een stuk van een oude Russische raket passeerde een half uur geleden op ongeveer 15 kilometer afstand het ISS. Dat was geen direct gevaar, maar uit voorzorg moesten de astronauten in ontsnappingsmodules wachten tot het ruimtepuin was langsgevlogen. Het is de derde keer in twaalf jaar dat zich zo'n situatie voordoet. De politie in Amsterdam gaat tijdens Koninginnedag boetes uitdelen voor openbare dronkenschap. Dat heeft burgemeester van der Laan gezegd tegen de lokale zender AT5.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 En dan het weer. Eerst nog plaatselijke mistbank. Verder een vrij zonnige dag met alleen wat sluierbewolking. Maximaal van 13 graden aan de noordelijke kust... tot 19 graden in het zuidoosten van het land. Ook morgen veel zon en met 12 tot 18 graden iets frisser dan vandaag. De dagen daarna houdt het mooie lente weer aan verkeersinformatie op de A15 vanuit Rotterdam naar Gorkum bij Harningsveld-Giessendam. Een file van 2 kilometer na een ongeluk. De weg is daar helemaal afgesloten. Verkeer richting Gorkum kan vanaf knooppunt Ridderkerk dan ook beter omrijden via Breda en Oosterhout. Over de A16, de A59 en de A27. Fiscale veranderingen voor zijn is prettiger dan de achteraan halen.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 Goedemorgen, het is zaterdag 24 maart. Je hebt dronken, je hebt stomdronken, komazuipers... en je hebt Britse jongeren in Amsterdam. Straks een reportage over dit fenomeen. Langs de lijn jubileert, maar we beginnen met Suriname. Desi Bouterse was niet alleen op Fort Zeelandia... tijdens de decembermoorden van 1982. Hij schoot zelf ook twee van de vijftien slachtoffers dood. Verklaarde getuige en medeverdachte Ruben Rosendaal gisteren tijdens de rechtszaak over die decembermoorden. Volgens Rosendaal was Bouterse, met wie hij lange tijd bevriend was... heel open over wat er op Fort Zeelandia is gebeurd. Gisteravond vertelde hij in een Nieuwsuur... wat Bouterse daarover gezegd zou hebben. Hij zelf heeft toegegeven aan me dat hij heeft geplieft... Uh, in dat... Uh, 83 moorden, personen die hij heeft doodgeschoten, zelfhandig is doodgeschoten. En uh, wapens dat hij heeft gestuurd naar uh, het vark uh, in ruil gedrukt. Deze Bouters reageerde gistermiddag niet direct op de beschuldigingen van Roosendaal. Hij insinueerde wel, in een toespraak voor zijn aanhangers, dat Roosendaal is omgekocht. Maar verder reageerde hij laconiek. Nooit nee, meer, meer dan dat hij niet. Ik heb mijn hoofd nooit vermoeid met dat soort zaken, zei Boutersen. We praten erover verder met Roy Kemracht... directeur van het Surinaams inspraakorgaan... en oud-eindredacteur van het radioprogramma Zorg en Hoop. Goedemorgen. Goedemorgen Bert. Is Boutersen in het nauw of voelt hij zich onschendbaar? Hij is in het uh, nauw, vandaar de ontwikkelingen van deze dagen in Suriname. En dat heeft volgens mij alles te maken met zijn uh, prestige... als uh, gekozen president van de Republiek Suriname. En het feit dat hij nu ook voorzitter is... van de Caribische Economische Gemeenschap CARICOM. Nou, dat geeft hem veel internationale allure en prestige. Waarop hij jarenlang heeft zitten wachten. Hè? Vanaf die decembermoord, zijn politieke strijd... en uiteindelijk de overwinning. Dan kan je... Daar levendig bij voorstellen dat zo'n president niet zit te wachten op een veroordeling door de Kreisraad als hoofdverdachte in dat 8 december proces. Die veroordeling He, komt hem heel rauw op de borst. En dat kan hij niet hebben als president. Heeft hij het misschien een beetje zien aankomen? Want wat natuurlijk opmerkelijk was, dat die amnestiewetgeving. dat hij opeens met een enorme haast het parlement door moest worden gejaagd. Tuurlijk, hij is de grote regisseur achter de schermen van deze amnestiewet. We moeten niet vergeten dat president Boutersen ook nog steeds. de voorzitter is van de Nationale Democratische Partij. En zijn fractieleider in het parlement is de uitvoerder uh, van de regie-instructies die de partijleiding geeft. En aan het hoofd daarvan start Bouters. Ja. En de mensen die hij heeft omgebracht, hè? de vakbondsleider Cyril Daal en uh, militair uh, Mil Mil Mil Rambocus, was daar nog ook een soort speciale relatie? Of laat ik het anders zeggen, had Bouters een motief om juist die twee te vermoorden? Ik denk het wel. Ik heb de, natuurlijk. Ja, toen wij het programma Zorg en Hoop in Hilversum maakten, hebben wij altijd uh, uh, uitvoerig onderzoek gedaan en verslag gedaan van de ontwikkelingen in dit dossier. Uh, Cyril Daal, uh, daar had hij een persoonlijke rekening mee te vereffenen. In 1982, zeg maar aan de vooravond van die decembermoorden, toen kwam de toenmalige en inmiddels niet meer levende uh, politieke leider van Grenada, Maurice Bishop naar Suriname. En er waren ontzettend veel acties uh, tegen dat uh, regime Bouterse, en dat leidde tot een grote confrontatie tussen de vakbeweging en uh, Daisy Bouterse, die die grote show van Maurice Bishop in Suriname organiseerde. En toen was er geen elektriciteit in het donker, en toen heeft Bouterse daar de uitspraak gedaan. Ik ken die tekst nog uit het hoofd. Uh, ik ga hem contant betalen en het kleingeld mag hij houden. Hij zei dat in het Surinams, maar vertaald komt het daarop neer. We, dat, dat zie wij, hebben, dus... wij hebben dat vrachtpleed. Ah, okay. Misschien is het goed om ja. dat even te beluisteren. Omdat meneer Dal. Meneer Dal presenteert een rekening. En dat bevelen voor volkens leden van de revolutie. Hier heb je een rekening. A presenteer een rekening. En ik heb een rekening en mijn lukutakeren. Mijn paie contant ja dat ja, is wat dit is, je zei een, ja, ja ja dit is uh... Dit, uh, dit vergeet je nooit meer. Dat uh, was ver in mijn geheugen weggestopt. En toen Roosendaal dat gisteren zei... dat Bouterse Daal persoonlijk heeft vermoord... Ja, toen kwam het weer terug helemaal naar voren. Moet je heel eerlijk zeggen, hoor, dat ik in al die jaren... nooit gedacht had dat Bouterse zelf in staat was geweest... om mensen te vermoorden. Ik heb altijd gedacht dat hij dat aan anderen heeft uh, overgelaten. Met name Paul Bagwandas, die ook zelf niet meer leeft. Ja, maar toen ik dat gisteren hoorde... en niet alleen Daal, overigens ook Zodin de Rambokes. Toen dacht ik, ja, ik acht dat best voor mogelijk... dat hij zelf de trekker heeft overgehaald op deze twee personen. Even nog een stukje over Surinder Rambokus. Hij zou in wezen op 25 februari 1980 de koep plegen... of een koep die zou leiden tot nieuwe verkiezingen in Suriname. Rambokus was officier, maar de onderofficieren hadden ook een plan... en Boutersen is hem voor geweest. Ja. Yeah. En ik herinner me nog een uitspraak van oud-minister André Haakmat... die toen superminister was van Buitenlandse Zaken in Suriname. Rambokus was opgesloten in het Fort Zilandia nadat hij alsnog zijn koep had gepleegd in maart 1981. En wat Boutense toen deed, als leider van die revolutie... die ging een aantal avonden, liep hij, naar de cel van Surinder Rambokus. En daar bleef hij voor de ingang van die cel staan. En die keek hem dus echt uh, minutenlang aan. Gewoon stil oogcontact. Nou, dat verhaal komt nu weer bovendrijven, wat ik ooit heb gehoord van André Haak. Maar volgens mij staat het ook in zijn boek beschreven De Revolutie Uitgegreden. Ja. Dus nou begrijp ik dat balten ze natuurlijk ook die rekening te vereffen De Er valt een hoop op zijn plaats op ja. dit moment. De grote vraag, Roy, is natuurlijk van hoe gaat dat verder? Want het is één uh, getuigenis uh, uh, nu, uh, ook iemand die daarvoor iets anders heeft uh, getuigd. Hoe gaat dat verder en hoe valt dat in Suriname? Uh, nou, internationaal en nationaal gelukkig ook. Hè. Uh, er zijn genoeg krachten in Suriname, de wijzen op de onrechtvaardigheid. Dus ik ben blij met uh, wat er nu allemaal wordt gezegd. Ik vind dat we moeten wachten totdat de auditeur militair de strafeis uh, gaat uitspreken. Er zijn mensen voorstanders van een amnestie, maar eerst nadat. Dank je voor dit moment. Roy camera's. Kunnen minimumprijzen voor alcohol het coma zuipen terugdringen? De Britse regering heeft schoon genoeg van de overlast en de kosten van excessief drankgebruik en daarom worden minimumprijzen ingevoerd, waardoor vooral bier en cider in de supermarkt duurder wordt. Maar gaat dat ook werken? Verslaggever Matthijs van de Wiel die zocht de drinkende Britten op zonder het kanaal over te steken. Drinkende Britten vinden is niet zo moeilijk. Drinkende Britten vinden die nog aanspreekbaar zijn, dat is wel een stuk lastiger. Zoals ieder weekend stroomt de Amsterdamse binnenstad vol met vliegtuig- en veerbootladingen voor Britten. Vriendengroepen, het liefst in voetbaltenu, vrijgezellenfeesten en ook meidengroepen. Deze dames op een terras op de Wallen moeten het nieuws over de prijsverhoging van mij horen. Een 2 liter bottle of cider voor 3,7,20 Ik laat ze een krantenstukje zien waarin wordt voorgerekend... dat een grote fles cider twee keer zo duur wordt. Ik denk dat het een goed ding is en je het niet zo cheap. goed hebben. Het is goed als het niet te goedkoop is. Ik mean, dat het with binge drinking. is. Dat coma zuipen, dat is verkeerd. Cider when you're camping, why not? als ik nou zo'n fles wil meenemen naar mijn kampeerweekend... is that Waarom moet ik er dan voor gestraft? I think that if people are going to binge drink, they're going to binge drink and they're going to pay more for it. So really it's not going to crack it down. Als mensen willen komen zuipen, dan zullen ze dat toch doen. Nu worden mensen die rustig van hun drankje genieten extra belast. It's not going to stop anyone drinking. Ja, ze zullen harder moeten harder werken om aan hun drank te komen. zegt ze lachend. Well, I find it en ook deze groep mannen gelooft niet dat het iets zal veranderen aan het Britse drankprobleem. De prijs zal niemand ervan stop anybody. from drinking. If people want to drink, they'll pay whatever they social lifestyle. For for for young English people today, it's it's not the price that, that bothers people. It's, they'll do anything to keep up that Het is nu eenmaal de manier waarop ze leven. Daar hebben ze alles voor over. social on weekend. You beer, but all young people take drugs. It's be. Ze gebruiken ook allemaal drugs. You drink beer, you take take cocaine. It sober you up, and then you drink more beer. Price, price yeah, face at all. Ze gebruiken drugs om te ontnuchteren, om he's, he's daarna verder te done. kunnen drinken. Oh, yeah, we every weekend in de gevolgen zien ze ieder weekend. Je ziet de de de effecten die het heeft op mensen. Mensen kunnen niet werken. Drugtaken. Gevechten, mensen ziek op straat die niet meer kunnen lopen. Je kunt de prijs van de bier in de supermarkten halen, maar het zal <laughs> nog goedkoper zijn dan hier in Amsterdam. We betalen 7,50 euro per pint hier. Ze betalen kennelijk het toeristentarief hier op het terras. De prijs is niet de reden dat er zoveel Britten het weekend hier naartoe komen. Ja, ja, de koffieshops en de wallen. Nee, het is ook omdat het hier zo gemoedelijk blijft. Ook s'avonds laat. En dat is echt anders dan in Engeland. Straks staan we stil bij de 10.000ste uitzending van Langste Lijn morgen. We doen het met Ab Kaashoek. Misschien kent u hem nog wel. Misschien kent u John Bakker ook wel van de ANWB. Die heeft altijd goed nieuws. Vanop nou, ook ja, nee, op dit <laughs> nee. moment eigenlijk niet. Want een ongeluk op de A15 vanuit Rotterdam naar Gorkum... zorgt bij Harningsveld giessendam voor een file van 2 kilometer. Dat valt allemaal wel mee. Maar de weg is nog steeds helemaal afgesloten richting Gorkum. Verkeer richting Gorkum kan dan ook vanaf knooppunt Ridderkerk... beter omrijden via Breda en Oosterhout... over de A16, de A59 en de A27. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Bert van Sloten. sint willebrod in Brabant is een plaats met een legendarische klank in het wielrennen. Wim van Est, Wout en Rini Wachtmans die komen er vandaan. En nu is het ook de plek waar een bijzondere cd is opgenomen. In de oude werkplaats van fietsenmaker Hubert van Hooidonk kwamen ze bij elkaar. Alex Roeka... Gerard van Maasaker, Guus Meewers, maar ook onze eigen Gio Lippens en Peter Winnen. Ze deden allemaal belangeloos mee. Jeroen Wilaat was bij de opname van Freek de Jonge en Guido Belcanto. De pot, is twee wieren. De zon op zijn kaart. Guido Belcanto heeft veel meegemaakt. Behalve zingen over Marco Pantani met een bankschroef in zijn rug. Nee, dat is uh, een, een, uh, ja, een primeur in mijn leven. Het is een ode aan uh, mijn favoriete renner aller tijden. He, um, ik vond Pantani van de eerste keer dat ik hem zag een, een fenomeen. Ja, een man die helemaal anders was dan de doorsnee renner. Ik zag niet een coureur eigenlijk, maar een kunstenaar op de fiets. Belaagd toch, u zingt het, door demonen. Ja, uh, hij was zeer kleurrijk, maar ook zeer tragisch. Hè? Uh, ja, de manier waarop hij aan zijn eind is gekomen is daar het ultieme bewijs van. Dan komt hij in ieder geval toch op één cd in een heel mooi project hè? hier in Willebroort. Ja, ik ben heel blij dat ik hier aan meewerken. Ja, de koers, wielrennen is, is de sport der sporten, hè. Ja, het is, het is zeer aangrijpend, het lijden van het individu. De bereidheid van coureurs om te sterven op de fiets, dat ontroert mij zeer. Held te midden der idolen, die nu op zijn laatste benen rijdt, houd dood. De zonne-gladiolen. Niemand kan het winnen van de tijd. Hoe passend is het, Freek de jongen om in sint Willibord over de vergankelijkheid van het wielrennen te zingen? Ja, het is hier, het is hier een en al wielergeschiedenis. We staan hier in een fietsenwerkplaats. Het ruikt naar smeren en rubber. En ja, het is geweldig. Het is leuk, leuk, leuk bedacht. Mooi project toch? Ja, kijk, in, in wezen blijft uh, wielrennen te midden van dat uh, commerciële geweld ook wel binnen de wielrensport natuurlijk, toch de sport van de verhalen. En uh, als ik uh, een lied over voetbal zou moeten maken, zou me dat aanzienlijk moeilijker vallen dan een lied over wielrennen. Dit was het rij, nog niet dacht Nando Boes. Dat kan ik niet beter zeggen. <laughs> nee, het was, het was er nog niet. Geen, uh, geen CD met wielersongs. goede wielersongs. En niet van die flauwe deentjes. Bert Wagendorp die bedacht dat het niet beter kon worden opgenomen dan in een fietsenmakerij in sint willebroord Alles ademt hier wielrennen. Bakermat. Bakermat geboorteplek. Er komen ook steeds wielrenners langs. We hebben hier een prachtige bus staan van de Willebert Wil vooruit. De lokale uh, wielerclub. Nou, je, zit, je komt hier in een warm bad van, van, van, van wielrennen terecht. Wielensport is heel commercieel geworden. Vooral de top wielensport. En dan is het nog het mooie dat jullie dit belangeloos doen. En ook nog voor een goed doel. Ja, en het allemaal Mooiste is nog dat de Nederlandse ploegen, de drie beste Nederlandse grootste, grootste ploegen, dit financieel mogelijk hebben gemaakt, alle drie. Dus het geeft aan dat het niet alleen maar keihard, dat het nog steeds liefde in de wielersport zit en dat mensen ook nog steeds voor een goed doel uh, en, en uh, voelen dat, dat, dat het klopt. En die opbrengst die gaat naar Tour for Life en dat is een project van Artsen zonder grenzen. Zo is langs de lijn. Hoe was het toch alweer? Monique die gaat nu vol aanzetten zoals we aangekondigd hebben op de 53-12. En wie kan er aankomen bij Monique Knoll? Daar kan helemaal niemand aankomen volgens mij. Dat moet, niet, moet Monique Nol gaan winnen. Of kan er nog iemand aankomen? Nee, Monique Knol wordt olympisch kampioene. Zoals ze dat aangekondigd had, wordt ze hier olympisch kampioene. En ik dacht Jutta Niehaus als tweede. Maar ja, dat doet er eigenlijk helemaal niet toe. Die officiële uitslag die krijgt u straks voor mij. Het karwei is perfect gegaan. Het is perfect gelopen. U heeft hem misschien wel herkend. Leo Driesen. goedemorgen. Goedemorgen. Monique Knol, welke gebeurtenis was dit? Dat was uh, Seoul Olympische Spelen. Ah, toen. 1988. Ja, ik weet alles nog, hè. Zeg, morgen, ja. uh, morgen is de 10.000ste, dus we blikken deze week met allerlei mensen hier op Radio 1 uh, terug. Naar, langs de lijn naar hoogtepunten, dieptepunten. Was er een dieptepunt trouwens? Eh... Uh... Nou ja, dat, dat denk ik wel. Uh, de, de, het Heizeldrama wat ik uh, min of ja. meer ongewild heb meegemaakt. Ja, journalistiek was dat dan, ja, hoe bizar het ook klinkt, uh, wel weer een van de meest werkzame avonden die ik ooit gehad heb. Maar om daarbij te zijn, uh, ja, dat was geen sinecure kan ik je meedelen. Nee, dat had je liever gemist. Dat kan ik me voorstellen. En ja. het hoog, uh, zijn er hoogtepunten? Ja, er zijn, er zijn heel veel hoogtepunten. Ik heb het dus even door mijn hoofd laten gaan. Al, al, al die voetbalwedstrijden die ik heb gedaan, dat was onder andere op een gegeven moment bij Ajax, uh, toen Ajax nog in de Meer speelde met Louis van Gaal als trainer. Was er de afloop altijd de uh, sport om Louis Vergaal toch te spreken te krijgen? Daar was je toen al lastig in. En je had er een deur bij de Meer, en daar, had een, daar zat een code in. En uh, die werd elke zondag werd die veranderd. En uh, daarna had je dan de, de gang waar de spelers van. Maar als je nou een beetje vroeg was... en keek over de schouder mee van een nietsvermoedende voetbal... dan had je de code. <lacht> en dan uh, kon, je, kon je zo in die gang staan. En dan keek Louis weer zo verstoord verbaasd. Wat doe jij nou hier? Maar ja, dan uh, stond hij hier toch te woord. Dat waren wel leuke momenten. <lacht> en mensen kennen, kennen je misschien ook nog wel als het uh, ene typetje. Hè? Ab Kaashoek um, die bedacht een quiz en gaf altijd een, uh, een fout antwoord. Um, um, ja, wie had dat trouwens bedacht, uh, die, die quiz? Uh, nou, ik denk Ferry de Groot, die, uh, die, dat hij daar wel een heel groot aandeel had. Ik trouwens over Ferry de Groot even iets heel moois vertellen. Uh, als het mag, hele Chambéry, uh, Wielkampioenschappen, Wielrennen. Uh, het, uh, en uh, dan heb je altijd bij langs Rijnhandje, ik weet niet of dat nog zo is, meteen na het nieuws even kort in de kop. En dan flik je even langs alle, alle ja. slaggevers van dienst. En ik zat bij de WK Wiel, en op het moment dat ze bij mij komen, wanneer Steven Roos in de finale. Toen zegt Ferry: gaan we er even door. En uh, nou, ik, ik vertel, en er waren nog vier renners dus bij ons. Dus bij, het duurt al alsnog 15 à 20 minuten voor die finale echt was afgelopen. En Roos kon wereldkampioen worden. En ik moest 25 minuten lang de rol uit mijn lijf lullen, Gelukkig was en die Kuipen nog in de buurt. En hebben we samen dat hele kwijt geklaard, Maar toen was ik uiteindelijk klaar. Rooks werd vier overigens. En ik sluit af. En toen zegt uh, de groot Voordat hij iets korter is. Kort, dus is het ja, dat was, dat was de groot inderdaad. Zeg, ja. um, en wat wij natuurlijk ook allemaal kennen als grote publiek... dat is die tune van de uh, Lijn. Er is ooit eens een discussie geweest om die tune uh, te vervangen. Toen is er actie gevoerd uh, om hem te behouden. Wat maakt die tune van de Lijn zo sterk? Nou, ja, die tune maakt sterk dat hij, hij staat meteen, dus, dus het is meteen taradara, taradara, en iedereen kijkt dus natuurlijk nu ook het feest de herkenning. Maar er zit ook hele mooie pieken en dalen in, zoals het in de sport zit, maar dat geeft je ook de gelegenheid, dat weet je ook Bert, om, om over de muziek heen te praten. Ja. Alsof die er dan weer niet is, en op het moment dat je hem dan weer nodig hebt, kan je die muziek zo weer optrekken. Dus ja, het is een perfecte tune qua tempo en qua pieken en dalen die erin zitten. Ja, moet er nog iets veranderen langs de lijn Leo, of zeg je van, hou we zo? Uh, ik zou het zo houden. Ja, ik zou, ik zou mij weer terugnemen natuurlijk. Nee hoor, dat is <laughs> Nee, waren Maar, maar uh, nee, ik zou het zo houden. Dus uh, ja, de formule is perfect. Daar moet je niet te veel aan veranderen. Ja, Ab moet misschien een keer uh, langskomen nog. Misschien van de zomer, joh. Solliciteer. We gaan weer een leuk programma maken van de zomer. Ook met Radio Tour de Frans. Hoewel, dat heet dan niet zo. Dat heet dan de sportzomer. Hé, hey, uh, Ab. Uh, Leo, dankjewel. Ja. Ik dacht dat het bijzonder goed ging op dit moment, meneer uh, Van Sloot. Ik vind een uh, bijzonder talentvolle Het worden laten we dat even met elkaar vaststellen. Laten we wel zijn en laten we tot vooral met elkaar niets wegwissen. Tot me, <laughs> Op naar de tienduizendse, dankjewel EO. Criminelen, we hebben nog een laatste bericht voor u. Criminelen moeten standaard financieel worden uitgekleed. Met die oproep komt Herman Bolhaar, de hoogste baas van het Openbaar Ministerie. Hij is nu aan de lijn. Goedemorgen, meneer Bolhaar. Goedemorgen. Criminelen worden al vastgezet. Uh, waarom is het nodig om ze ook standaard financieel te raken? Nou, omdat wij toch het uh, signaal willen afgeven dat misdaad niet mag moeten lonen. Misdaad moet niet lonen. En dat betekent dat uh, voordeel wat je met misdaad verwerft. En misdaad gaat vooral om verkeerd geld te verdienen, vaak. Dat moet afgepakt worden. En zoveel mogelijk schadevoerder worden vergoed aan de slachtoffers. Ja, nou heb je toch dat ook al die we, Dat doen we de afgelopen jaren al, al heel veel meer. Ja. Maar die lijnen willen we verder gaan intensiveren. Nou, want dat is wat, wat ik wilde zeggen. De, je hebt die plukse wetgeving. Uh, werkt die daar niet voldoende? Ja, die, uh, die, uh, die, die, die werkt zeker goed. En gelukkig hebben we de afgelopen jaren ook gezien dat. Uh, ...de wetgever ons nog extra mogelijkheden daarop heeft gegeven. Dus het is voor ons in dat opzicht ook steeds, steeds makkelijker geworden. Dat gaan we ook steeds meer toepassen. Afgelopen jaar hebben we 43 miljoen binnengehaald, op die manier en afgepakt. De komende jaren gaan we die lijn doorzetten, dus er wordt heel hard aangewerkt. Daar gaan we mee verder. Maar wat belangrijk is, is dat we dat eigenlijk zoveel mogelijk in alle zaken willen doen. Dus in, ook in de kleine zaken, ook in de straatcriminaliteit... ...heb je schade veroorzaakt, heb je een verdiening gepleegd, direct afrekenen... Dat kunnen we zelf ook doen als Openbaar Ministerie. Dat doen we ook. Zie naar uh, wat we met oud en nieuw hebben gedaan. Dus in kleine en grote zaken. Dus dat is en, eigenlijk het en, belangrijkste ten... verschil: dat het ook in de kleinere zaken wordt ingezet? Ja, ook in de kleinere zaken. En dan in de, in de allergrootste zaken: denk aan fraudezaken. Um, en denk aan de klimopzaak: kunnen wij ook uh, dit beleid toepassen? En is er bijvoorbeeld uh, in de afgelopen grote fraudezaak: klimop, 135 miljoen euro rechtstreeks toegevloeid naar de pensioenfondsen die benadeeld waren. Dus dan gaat het, gaan twee dingen gelijk op. Je pakt het af bij degene die het crimineel heeft verworven. Misdaad mag niet lonen. En je laat het ten goede komen aan de slachtoffers. En moet er dan nog iets worden veranderd in de strafwet... of heeft u voldoende instrumentarium in handen... om het nu al uh, allemaal uit te voeren? Nou, in principe hebben wij voldoende instrumentarium. We zijn uh, stap voor stap uh, zijn we dat, uh, zijn we dat verder aan het, uh, uh, aan, aan het toepassen in de praktijk... Daar hebben we al geweldige uh, stappen voorwaarts meegemaakt. En uh, wij gaan daar, uh, gaan daar stevig mee door. Ja, dit gaat vooral om de materiële schade. Uh, je hebt natuurlijk ook immateriële schade. Ja, je hebt, uh, er zijn vaak ook uh, geweldsmisdrijven met name. Of zedenmisdrijven. Of denk ook aan mensenhandel met uitbuitingssituaties. Waar er soms uh, naast materiële schade ook immateriële schade is. Dus dat is natuurlijk vaak veel moeilijker vast te stellen. Maar ook daar willen wij uh, altijd aan mijn evenkant. Ons uiterste inspannen. Ook daar uh, achter het slachtoffer te staan. En degene die de schade heeft veroorzaakt... daarvoor het zoveel mogelijk laten opdraaien. Het is duidelijk. Ik dank u wel voor het gesprek. Geen dank. Herman Bolha was dat. De hoogste baas van het Openbaar Ministerie. En hij was de laatste spreker vandaag in het Radio 1 Journaal. Niet getreurd, want Peter en Mieke zitten al klaar met de Tros Show En die gaan het hebben over testosteron, over de bijbeltapes... en over de rare en soms vervelende muzikale smaak van politici. Nou, dat wordt genietig de komende uren. Veel plezier.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 Gemiddeld verdienden ze in 2011 2,9 miljoen euro. Best verdienende topman was bestuursvoorzitter Peter Voser van Shell. Hij kreeg vorig jaar 8,7 miljoen euro, maar dat is wel 17 procent minder dan in 2010. OM-topman Bolhaar vindt dat criminelen veel vaker moeten opdraaien... voor de schade die ze hebben aangericht. Bolhaar pleit voor boter bij de vis. Wie bijvoorbeeld een scooter heeft vernield, moet nog diezelfde dag een nieuwe betalen. En ook van grote criminelen wil de OM-topman veel meer geld afnemen. En als het kabinet nog meer op de SGP gaat leunen... moet daar iets tegenover staan, vindt driekwart van de lokale SGP-politici... zo blijkt uit een enquête van het Nederlands Dagblad. Als de SGP het kabinet vaker uit de brand moet helpen... willen de politici daar iets voor terug. Ze denken daarbij vooral aan strengere abortus en euthanasiewetgeving... en ook aan minder koopzondagen. Dit waren de hoofdpunten uit het nieuws. Het weerbericht van Weeronline. Het zonnige lenteweer van de laatste dagen wordt veroorzaakt door een hoge drukgebied in onze omgeving. Het lag gisteren ten noorden van het land waardoor vanuit het oosten droge, zachte lucht werd aangevoerd... en de temperatuur kon oplopen richting 20 graden. Het hoge drukgebied is wat verplaatst waardoor ook de stroming is veranderd. Vandaag hebben we te maken met koelere lucht vanuit het noorden. Bovendien ligt er ook nog een mistveld op de Noordzee dat het land op kan gaan komen. Het is vanochtend vrijwel overal zonnig. Af en toe schuiven wat veel de sluierbewolking voorbij. De wadden en ook de noordkust van de noordelijke provincies... kan af en toe met lage bewolking te maken krijgen. Over het hele land trekken vanmiddag velden sluierbewolking, maar er is ook veel ruimte voor de zon en het blijft overal droog. Er staat een zwakke tot matige noordenwind, windkracht 2 tot 3... en de temperatuur loopt op top naar 15 graden in het noorden en 18 in het zuiden. Morgen is het opnieuw droog met veel zonnige perioden... wel loopt de temperatuur nog een graadje terug...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 Tros Nieuws Show. Presentatie Peter De Wie en Mieke van der Wij. Goedemorgen, hartelijk welkom bij de Nieuwsshow. Dat gaan we doen om negen uur. Dan gaan wij het over een bevolkingsgroep hebben. waar ik zelf nou toevallig ook eens toe behoor. En dat zijn geen vrouwen, nee, dat zijn de ZZP'ers. En daar komen er steeds meer van. Maar, vindt Erik Stam, en die komt zo meteen, dat heeft ook heel veel nadelen. Daarna aandacht voor de staatsgreep in Mali. Uitgerekend in een van de meest democratische landen van Afrika. Hoe kan dat? Wouter Dol, die was er vorige week nog. En dan om half tien de vaak moeizame verhouding tussen politiek en muziek. Ja, hoe leuk is het nog als je een nummer maakt... En je hoort dat eh, Assad van Syrië daar met plezier naar luisteren... terwijl zijn volk wordt afgeslacht. En als laatste onderwerp dat uur een hormoon... waar wij allemaal wel eens last van hebben, op verschillende manieren. Testosteron. Aartekruif schreef er een boek over. Na tien uur een oproep om de eh, geroofde brons beelden terug te brengen. In het Hogevoors doet de boeken. Het is nog net boekenweek vandaag... Een bevlogen harpspeler krijgen we hier in de studio. Remy van Kesteren en de Bijbel als hoorspel. En die heten dan natuurlijk de Bijbel Tapes. Zometeen de vraag of psychiaters en psychologen wel genoeg tijd hebben... om iemand te beoordelen die in een rechtszaak zit. Maar eerst gaan we naar Suriname. Een Judas die voor een bord linzensoep kan worden omgekocht. Zo noemde de Surinaamse president Desi Bouterse Ruben Roosendaal... de belangrijke getuige in het proces van de decembermoorden van 1920. 82. Boutersen zou volgens Roosendaal destijds persoonlijk twee prominente tegenstanders van het regime hebben doodgeschoten. En het is voor het eerst dat iemand die bij de zaak betrokken is, zo'n zware beschuldiging heeft geuit. Roosendaal is zowel getuige als verdachte in dat proces. Hoe geloofwaardig deze aantijgingen zijn, gaan we vragen aan journalisten en columniste Sheila Sittalsink. Ze heeft een aantal jaren als correspondent in Suriname gewerkt. Goedemorgen mevrouw Sittalsink. Goedemorgen. Was deze verklaring van Roosendaal eigenlijk in de tijd al dat u er zat... iets wat iedereen wist, maar wat gewoon nooit hard te maken was? Ja, tot op zekere hoogte wel. Kijk, het is dertig jaar geleden en er zijn al dertig jaar lang de geruchten... dat Pouters er wel degelijk bij was, dat hij wel degelijk de hand zou hebben gehad... In persoonlijk in, in vermenkingen van een aantal van de verdachten en, uh, en anderszins. Maar... Ja, zoals dat in Suriname gaat, bleef het altijd bij geruchten. En uh, durfde niemand het echt hardop te zeggen. Bijvoorbeeld in een rechtszaal. En het is nu wel voor de eerste keer dat iemand dat ook onder Ede in een rechtszaal beweert. Deze meneer Roosendaal heeft het eerder in een interview um, gezegd aan, een, aan de Parbode. Een, een opinieweekblad in Suriname. Maar het is voor het eerst dat het in de rechtszaal gebeurt. En dat is natuurlijk wel... Heel bijzonder. Het merkwaardige is dat uit het verhaal van Roosendaal blijkt... dat hij uh, uh, dat eigenlijk van Boutersen zelf gehoord heeft. Hè? Kortom, er was niemand bij. Uh, klopt, ja. Um, Roosendaal um, zegt dat hij nou ja, dingen gezien heeft... en inderdaad ook uit, uit eerste hand zelf gehoord heeft. Van, van Boutersen zelf? Ja. Ja. Um, die Roosendaal, is dat een serieus te nemen type? Ik denk het wel, ja. Kijk, hij, um, hij wordt nu natuurlijk um, gedisqualificeerd... door de verdediging van Bouters en door Bouters zelf uiteraard. Dat, dat, dat zou iedereen doen die uh, verdachte was tegen wie zo'n... Uh, forse beschuldiging zou worden geuit. Rosendaal heeft eerder in de vorig jaar het tegengestelde verklaard... namelijk ja. dat, die, dat er niks zou zijn voorgevallen. Daarvan zegt hij nu dat hij geld heeft gekregen van Boutersen... Eh, 10.000 Amerikaanse dollars... en ook van Boutersens advocaat, wat denk ik een nog uh, grotere aantijging is. Um, ik, ik denk dat het wel geloofwaardig is, nou ja, omdat het natuurlijk bevestigt... wat in het geruchtencircuit al zo lang voorwaar wordt aangenomen. Um, het is uitermate aannemelijk. Um, en hij heeft niet zoveel meer te verliezen, deze Roosendaal. Hij heeft een tijdje geleden besloten dat hij... Um, het stilzwijgen zal doorbreken, daar dat, dat, ook dat interview. Hij heeft een tijd geleden een belangrijke oorkonde uh, geweigerd... die andere oud-militairen wel hebben gekregen. Dus hij heeft gewoon besloten, ik ga er gewoon met gestrekt been in. Ik heb niks meer te verliezen, ik ga nu gewoon alles vertellen. Ja, misschien wilde hij zijn geweten zuiveren? Zou kunnen, ja, je kan niet in het hoofd van zo'n man kijken. Ja, hebt u hij heeft Heb je wel ziekte? Nee, gesproken? zelf... Nee, zelf heb ik hem nooit gesproken. Maar hij, is, hij schijnt uh, ziek te zijn. Dus, uh, het is, ja, misschien zien we hier inderdaad het geweten, van een man die, uh, opspelen, het geweten opspelen van een man die uh, denkt... nou ja, goed, ik heb toch niet zo vreselijk plan meer te leven. Maar goed, dat, dat blijft natuurlijk wel speculatie. Want wat zijn echte motieven zijn, ja, dat weet alleen uh, Ruben Roosendaal zelf. Ja. En zijn er misschien nog andere getuigen die wellicht die beschuldigingen van Roosendaal kunnen bevestigen? Uh, er zijn uh, meer getuigen, er zijn uh, nog meer mensen bij geweest. Wat, wat het complex maakt, is dat die mensen tegelijkertijd ook verdachten zijn. Rosendal zelf is ook uh, verdachte, want hij is in die nacht als, als jong militair erop uitgestuurd om mensen van hun bed te lichten en naar het fort te brengen. Mensen die later zijn doodgeschoten. Um, ja, er zijn meer mensen bij geweest. Er zijn meer mensen die echt weten uit eerste hand hoe het gebeurd is. Maar die hebben er geen enkel belang bij om dat te vertellen. Want die zijn zelfverdachten en die behoren nog tot de coterie van Boutersen... en hebben heel veel te verliezen bij het uh, vertellen... van wat er nou echt van minuut tot minuut daar gebeurd zou zijn. Er zijn wel eerdere verklaringen um, en er zijn wel eens reconstructies geweest... van wat er ongeveer gebeurd zou kunnen zijn. Maar onder Ede in een rechtszaal hebben we ze nog niet gehoord. Uh, Roosendaal zelf loopt natuurlijk ook wel risico's, uh, denk ik, door zoiets te verklaren. Of is dat misschien alleen maar een vanuit Nederland gezien standpunt dat hij wel het risico loopt om onmiddellijk door zijn hoofd geschoten te worden? Ja, nee, door zijn hoofd geschoten zal denk ik niet zo snel gebeuren. Want Suriname houdt nu natuurlijk wel te schijnen op als het een soort van democratie is. Maar je zou een auto-ongeluk kunnen krijgen, weet je, dat, dat, dat zou, het zou kunnen. Ja, ik, uh, ik weet het niet. Kijk, als hij binnenkort een naar ongeluk krijgt of ergens van een trap valt en uh, zijn nek breekt... dan zullen de speculaties natuurlijk niet van de lucht zijn. Maar goed, ja, dat... dat, dat dat weet je niet. Misschien acht hij zich wel beschermd door een aantal mensen. Uh, misschien vertrekt hij binnenkort wel naar Nederland. Ik, dat, dat weet je natuurlijk allemaal niet. Maar ja goed, um, kijk, tsunami is natuurlijk nu geen land waar mensen zomaar worden vermoord. Um, dus hij zal, uh, hij zal zich beschermd achten. En gisteren was ook de dag dat die veelbesproken amnestiewet... in het Surinaamse parlement behandeld ja. zou worden. Maar dat is uiteindelijk niet doorgegaan. Nee. Heeft het ene met het ander te maken? Ja, het heeft alles met elkaar te maken. Toen Bouterse president werd, liep dit proces tegen hem al. Toen was ook gelijk de speculatie van... nou, die man wil zelf president worden... zodat hij zichzelf straks amnestie kan verlenen. Want dat kan alleen de president... Um, want er waren meer mensen in zijn partij... die uitermate gekwalificeerd waren om het presidentschap te vervullen... maar hij heeft er zelf voor gekozen om het zelf te doen. Dus het was gelijk ook al de vragen aan van... nou ja, dat doet u natuurlijk alleen... om, uh, om, uh, om dat proces te kunnen verstieren op, uh, op hoog niveau... Daarvan heeft hij altijd ontkend: van, hey goed, dat, ach, dat proces dat is onzin. Dat is vanuit Nederland georchestreerde flauwekul. En ik heb er allemaal niks mee te maken. En ik ben voor niemand bang. Dat, was, dat heeft hij altijd volgehouden. Um, hij heeft, nu is het plotseling met enorme haast die amnestiewet um, in elkaar geknutseld. en geprobeerd die daar doorheen te jagen echt binnen een week tijd of zo. En dat zou er inderdaad mee te kunnen maken hebben dat hij toch een beetje nerveus wordt. Want die Roosendaal is dus naar voren gekomen. Um, ja, er komt binnenkort een uitspraak van de krijgsraad. Hij zou levenslang kunnen krijgen. Hij begint toch, ja, misschien voelt hij zich toch een beetje in het nauw. En dacht hij, nou weet je wat, uh, we proberen het gewoon langs de juridische weg. Ik ga mezelf gewoon... Uh, ik ga het gewoon organiseren dat ik uh, amnestie kan krijgen. Zijn er veel mensen in Suriname die denken... dat dit soort dingen eigenlijk georchestreerd worden vanuit Nederland? Um, i, i, tot op zekere hoogte wel. Bouterse is, is een hele populaire man in Suriname. Um, hij, is, um, uh, hij heeft een grote fanbase onder het volk. Met name onder het wat armere gedeelte van het volk. Ik vind hem allemaal een geweldige man. En uh, hij... Hij heeft zich altijd op het standpunt um, um, um, uh, ge, ge, ge, gesteld dat hij uh, door Nederland wordt tegengewerkt. In Nederland, dat zijn de oude kolonialen en die, uh, die proberen zich te bemoeien met alles wat er in Suriname gebeurt. En die hebben hem ooit veroordeeld wegens drugshandel, want hij heeft een veroordeling hier, half ja, jaar, ja, ja. wegens drugshandel. Hij is bij verstek veroordeeld, kan ook niet uh, zomaar vrij reizen daardoor. Um, en, uh, maar Boudersen maakt heel aannemelijk onder zijn eigen aanhang dat dat natuurlijk allemaal verzonnen is en uh, omdat Nederland zich wil bemoeien met de gang van zaken in Suriname en dat valt bij een deel van de bevolking wel in vruchtbare aarde die hebben niet zoveel op met Nederland en die, die, die, die, die horen dat graag dat dat allemaal verzonnen is en bedacht is vanuit Nederland en dus dat ja, dat, dat natuurlijk niet iedereen. Er zijn ook gewoon heel veel mensen in namen die, uh, die dat uh, niet vinden. Maar de, de fanbase van Bouters en die is vrij groot, die gelooft tot op zekere hoogte ook wel dat soort dingen. Maar is het dan geen argument wanneer iemand zo'n verklaring over de president doet in een rechtszaal, dat je uh, positie als land gewoon dermate ondergraven wordt, dat. Ja, het toch wel heel erg lastig opereren wordt, komt dat niet aan in Suriname? Of heeft oh. men zoiets, ach de wereld is toch tegen ons... en uh, of we nou links of rechts om doen, ze vinden het toch nooit goed wat we hier doen. <laughs> ja, nee, dat, dat verschilt ook. Ik, je, hebt, je hebt natuurlijk een groep mensen die is helemaal niet blij met Bouters aan de macht... en die vindt het allemaal verschrikkelijk en die vindt het allemaal heel vervelend... en, uh, en die maakt zich daar zorgen over... En je hebt dus een grote groep die, uh, die wat er ook gebeurt achter Boutersen staat... en alles als een complot ziet tegen Suriname en tegen hun president. En die uh, zullen wat minder geneigd zijn om het erg te vinden. Uh, wat uh, het, het, het, het, zeg maar de nieuwe regering z'n Boutersen aantrad in, in 2010... Oh, heeft hij ook nadrukkelijk gezegd toch van ons buitenlandbeleid helemaal... Um, hervormen, anders inrichten. We gaan ons niet meer op Nederland richten, want dat is toch allemaal flauwekul. We gaan ons richten op andere belangrijke landen in de regio. Hij heeft echt de banden met Hugo Chavez heel erg aangetrokken. Bouters heeft van Oud zijn goede contacten met Cuba. Dus er zijn nog altijd wel buitenlanden waar uh, Suriname welkom is. Um, goed, dat zijn misschien niet de landen die je van hieruit nou... Uh, dat je vrienden zou willen rekenen. Maar dat, goed, zal toch ook wel, wel. Ja, maar dat zal toch ook wel minder worden als het toch... Uh, nou ja, in ieder geval de geruchten over dat hij persoonlijk mensen vermoord heeft. Want tot nu toe ging het vaak over dat hij erbij geweest is. Maar ja. het gaat nu over persoonlijk. Daar ja. verandert toch wel heel veel door. Uh, ja, het verandert uh, vanuit ons perspectief hier heel veel. Het verandert vanuit het perspectief van een deel van de mensen in Suriname... Denk ik ook heel veel. Maar voor een deel van de mensen blijft het natuurlijk. Um, ja, die, die verklaring van Ruben Rozenau wordt ook uh, in, in twijfel getrokken door Bouterse ze zelf. Die zegt van ach ja, die man heeft ze gewoon laten omkopen. En er zijn ook heel veel mensen die dat geloven. En ik denk sommige van zijn buitenlandse vrienden, zoals Oeker Chavez, ik denk niet dat hij dat nou heel erg vindt. Um, Omdat om, hij dan niet meer geassocieerd zou willen worden met Bouterse. Kijk, het wordt anders als hij echt een veroordeling aan zijn broek krijgt en naar de gevangenis moet. Mm -hmm. Ongeacht of hij dat zou laten gebeuren. Volgens mij heb je dan wel echt oorlog hoor in, of oorlog, um, opstand in, uh, in Suriname. Uh, maar ja, er, zijn, er staan ook heel veel mensen heel erg achter Bouterse. En als hij dan op het plein daar staat en aan zijn angelen zegt: Nou ja, dit is gewoon een leugenaar en. Uh, uh, jullie moeten niet geloven wat hij zegt, ja, dan geloven ze dat ook wel. Mogen wij u hartelijk danken voor uw uitleg. Ja hoor. U hoorde journalistes Sheila sorry. Uh, het ging dus over de beschuldiging dat de Surinaamse president... Boutersen persoonlijk twee van zijn tegenstanders heeft vermoord. De rapportages die psychologen en psychiaters maken voor de rechtbank... zijn maar al te vaak onder de maat. Dat concludeerde strafrechtjurist Corrie van S. in een onderzoek waarop zij deze week promoveerde. Psychiaters en psychologen verrichten jaarlijks zo'n 8500 onderzoeken... in strafzaken. En die rapportages worden gebruikt om te bepalen... of verdachten ontoerekeningsvatbaar waren toen ze het delict pleegden. En doen een voorstel voor behandeling. In bijna alle gevallen neemt de rechter het advies van de gedrags deskundigen over. Of de kwaliteit van de rapportages omhoog kan, gaan we vragen aan forensisch psycholoog Ernst Ameling. Goedemorgen. Of het omhoog kan? Nou ja, ja. Uh, Ik weet niet ja, of het zo laag is. Dat is uh, mijn okay. eerste opmerking. Ik voel hier dat u <laughs> zich persoonlijk aangesproken nee. voelt door die kritiek. Nee, ik vind, het, ik vind het prima dat er een knuppel in een hoenderok gegooid wordt. Want okay. natuurlijk, is, het, uh, is er kritiek mogelijk op het uh, gemiddelde pijl. Maar er wordt ook heel goed werk gedaan. En uh, wat me vooral opvalt in, het, uh, in dat proefschrift... is dat zij, um, uh, laten we zeggen, methodische suggesties geeft... van wat een psycholoog of psychiater zou moeten doen. Ja. En uh, ja, het is toch een ander vak... Uh, juristerij of, ja. of een empirisch uh, wetenschappelijk vak. Kunt u ja. eerst eens vertellen hoe zo'n reportage tot stand komt? Ja. Want wie, wie wordt nou, daar nou voor gevraagd, bijvoorbeeld? Uh, daar, uh, daar wordt je voor gevraagd als je je daarvoor opgeeft. En dan okay. moet je een, uh, tegenwoordig uh, moet je dan een cursus doen. En dan ga je onder supervisie. En dan uh, doe je een paar zaken onder supervisie. En, en denk... als die goed genoeg blijken in de ogen van de supervisor... dan, dan je... kom je in een, in, op een soort lijst uh, te staan van uh, zo'n ja. locatie van het NIFP. Hè? Ja. Dat, zo heet die organisatie. En hoeveel tijd heb je dan voor een doorsnee verdachte... Uh, dat hangt er vanaf of je een eenhoofdig onderzoek doet. Dus alleen een psychiater of alleen een psycholoog. Een tweehoofdig onderzoek, dus een psychiater en een psycholoog. Of een driehoofdig onderzoek. Of een klinisch onderzoek. Oh, een klinisch ja. onderzoek is Pieter Baan. Ja. Dan wordt iemand opgenomen. En uh, dat varieert dan van 12 tot, ik dacht, uh, maximaal bij kinder- en jeugdzaken 22 uur. 22 uur? Ja, voor kinder- en jeugdzaken is er altijd extra omdat je dan ook met de ouders verzorgers moet spreken. Maar is dat dan genoeg? Want dat is natuurlijk ook een vraag. Kan je ja, in 22 dat... uur eh, ja, iemand door, doorgronden, <laughs> voldoende doorgronden ja. om te zeggen van ja, hij was wel of niet onder ja. In sommige gevallen is dat niet het geval. En Pieter Baancentrum is er voor om iemand 7 weken onder, uh, onder de loep te nemen. En dat is natuurlijk 7, maar 168 uur in principe. In ja. um, uh, sommige gevallen is het meer dan, uh, meer dan genoeg. Uh, maar de, de ene psycholoog en psychiater werkt nu eenmaal sneller dan de andere. Zo is het ook. Het, het persoonlijk... lijkt weinig namelijk, hè, 22 ja, nou ja, uur? Ik, ik heb er genoeg aan. Oké. Okay. Ja. Nee, maar, maar, maar misschien niet iedereen. Uh, in dat proefschrift stonden ook voorbeelden. Die zijn in de kranten ook uh, ruim aangehaald. Ja. En dat is toch de categorie mensen die daar vier, vijf uur misschien met iemand gesproken hebben. En dan opeens een diepgavende analyse over storingen. Uh, mm -hmm. Al of niet recidieve gevaar, je kan ja. het zo gek niet verzinnen, uh, er komen. Waarvan je denkt, ja, dat lijkt mij op zijn zachtste zich problematisch. Ja, uh, en daarom heb ik... Uh, dat is iets wat de uh, juristen natuurlijk nooit uh, zeggen. Maar juristen vragen in feite via het OM aan de gedragsdeskundigen, zo heet die groep... of je iets kunt vaststellen of uitsluiten. Ja, omdat de rechter daar niks van weet. Nee, maar dat vaststellen en uitsluiten... daar ligt een groot bezwaar wat mij betreft. Dat mag je aan gedragsdeskundigen niet vragen. Maar ze vragen het wel. Ze vragen het wel. En je moet, je moet ook in die zin nooit antwoorden. Het gaat over aannemelijkheden, aannemelijkheden en waarschijnlijkheden. Ja, maar die rechter die is er natuurlijk bijgebaten... dat hij een soort van uh, stelling krijgt. Want ja. daar kan hij zich dan op beroepen. Want van het vage gedoe, het zou wel eens dit, het zou wel eens dat. En misschien had hij een andere vader, was het anders gelopen. Ja, ja. daar schiet dus ook niks mee. Nee, maar je hebt grote mate van waarschijnlijkheid. En uh, beyond any reasonable doubt kun je ook nog uh, formuleren. Maar uitsluiten... Dat uh, daar erger ik me verschrikkelijk aan. Maar zitten die rechters inderdaad op concrete uitspraken. die dus eigenlijk geen tegenspraak dulden. zitten ze daarop te wachten? Is nou, dat het? En dat vragen ze aan de gedragsdeskundigen. En ik vind dat die juristen moeten worden opgevoed. vanuit een empirisch-wetenschappelijk model. want zo zijn ze niet opgevoed. Dat ze niet meer kunnen vragen dan. Aannemelijkheid of waarschijnlijkheid ja. of onwaarschijnlijkheid. Ja. of grote mate van onwaarschijnlijkheid. U, u ziet dan de rechtszaken ook verder wel voor u, hè? Want als er dat soort formuleringen in zitten. dan is er namelijk nooit meer iets zeker. Nee. <laughs> nee, maar dat is ook zo. Er is nooit iets zeker. Nee. Nee. Uh, en, en ja, daar zul je mee moeten leren leven. Okay. Ook een bewezen verklaring ja. is een. Want, is wat een, een construct... wezenlijk andere benadering van de rechtspraak zou zijn. die waarschijnlijk heel belangrijk is. Eh. Uh, ik, ik vind hem fundamenteel. Je kan, je, de strafrechtssectie heeft het altijd over vaststellen en uitsluiten. Maar ik werk bijvoorbeeld ook voor bestuursrecht. En daar vraagt men in de vraagstelling altijd... is het aannemelijk dat betrokkenen en op die en die datum... en weet ik veel wat, ziek werd of, of wat dan ook. Daar, daar hebben ze het wel al over genomen. Daar, daar mag je in aannemelijkheden praten. U, u zei in het begin van nou, ik ben wel blij dat er die knuppel eens in het hoenrok wordt gegooid. Ja. Nou, dat betekent dat u vond, nou dat mag uh, eigenlijk wel eens aandacht komen voor deze, uh, voor deze uh, hele praktijk. Want dat uh, klopt een hoop niet. Tenminste dat is toch meestal een. Uh, dan gebruik je zo'n uitdrukking. Ja, uh, er, er zijn er die. Uh die er inderdaad uh, dat soort werk een beetje bijklussen, zoals het ook in, in het artikel stond. Is het de voorname bron van inkomsten eigenlijk, voor psychologen en psychiaters? Uh, ja, voor sommigen is het de hele bron van inkomsten. Ja. Voor anderen is het een, een, een heel partieel, uh, dus een heel uh, gedeeltelijk... Uh... En voor u bijvoorbeeld? Voor mij ligt dat nu op zo'n 25 procent, okay. 30 procent. Maar dat ik. betekent wel dat u het u uit zou maken. of u er wel of niet voor gevraagd wordt. Ja, Kortom, tuurlijk. als dit van je gevraagd wordt. kan je ook niet maar niet eindeloos blijven zeggen. ja, ik heb wel 25 uur met die man gepraat. maar weten doe ik het niet hoor. Nee, <lacht> <lacht> maar het zou wel eerlijk zijn. zoals Van Koppen ook zei in de krant. Uh, ja, sorry, maar hier is geen zinnig woord over te zeggen. Want je moet soms tien jaar terug in de tijd als het delict uh, pas veel later uh, bewezen wordt verklaard... of mm -hmm. althans de verdachte veel later wordt opgepakt. Um, en dan moet je een reconstructie maken van wat er toen gebeurd is... en of er toen sprake was van een stoornis... en of dat, die stoornis op dat moment een relatie had met het lastige legde. Uh, dat, dat is een bijna ondoenlijke zaak. Waarom wordt die discussie pas nu aangezwengeld? Als ik u zo hoor, is het ja. een... Onwaarschijnlijk een wezenlijke discussie die volgens mij al 30, 40 jaar geleden... Ja. ook al in mensen hun hoofd opgekomen moet zijn. Mijn tijd in het Pieterbaancentrum heb ik hier altijd op gehamerd. Ik, ik wil niet spreken in vaststellen en uitsluiten. En dat is ook altijd mijn kritiek op als ik voor de advocatuur werk en contra-expertises. Je kunt niks uitsluiten. Ik kan niet uitsluiten dat ik morgen mijn rechterbeen verlies. Maar het is onwaarschijnlijk. Dat is het. Je hebt geen positieve argumenten om aan te nemen... dat ik morgen mijn been verlies. En als je geen positieve argumenten hebt... moet je niet spreken over niet uit kunnen sluiten. Dan moet je gewoon je mond houden. Want u ja. zei zelf, ik werkte bij het Pieterbaancentrum. Uh, daar is toen ooit in die parkmoord uh, die case B. aangewezen als dader. Dat bleek later niet te kloppen. Klopt. Dus ja, uh, dan denk je ook, er is een gerenommeerd centrum... en toch klopt het niet. Nou, wat ze gedaan hebben, is uh, de indien bewezen constructie. Ja. Daar is ook kritiek op mogelijk. Dus, um, meneer is verdachte, hij ontkent... maar dan ga je toch, uh, uitgaande van je onderzoek... Ja. Kijken, is er sprake van een stoornis? En zou die stoornis indien bewezen verband kunnen hebben ja. met het delict? En, uh, en dan suggereer je natuurlijk heel veel. Ja. Betekent dat namelijk ook het omgekeerde? Dat als het niet bewezen wordt dat het allemaal onzin is wat je opgeschreven hebt? Nee, dan, dan is het iemand die het gedaan zou kunnen hebben. Hmm. Dat is in feite ja, ja. wat je doet. Een profiel maken. Ja, je maakt een profiel van iemand die op grond van wat je gevonden hebt... het gedaan zou kunnen hebben. Maar dat betekent niet dat hij het gedaan heeft, zoals... Ja, in toen daar... in dat geval, ja. ja. En dan heb je nog de vraag, maar we hebben niet zo heel veel tijd meer voor, of als rechters wel capabel genoeg zijn om dit soort adviezen van psychiaters zorgvuldig te wegen? Uh, ik vind ze over het algemeen, uh, want ik word vaak opgeroepen, vooral ja. in contra expertise gevallen natuurlijk. Uh, dan uh, moet ik zeggen dat, dat, dat ze uiterst zorgvuldig zijn. Uh, en dat is natuurlijk ook... U klinkt alsof u <laughs> rekening houdt met die 25% werkzaamheden. <laughs> nee, nee, nee, nee, nee, nee, absoluut niet. Nee, maar mijn, mijn vak is een andere. Ik, ik kijk toch vaak meer door mijn oogharen... dan dat ik alle PV's oh. rondom het delict uh, minutieus doorneem... op hoe uh, eventueel de getuigen hebben oh. beleefd dat het is gelopen. De, ik kijk veel meer naar die man en uh, past dat delict een beetje bij hem of niet. Dus dat is een abstractere uh, attitude dan... Uh, ja, de rechter moet natuurlijk een beslissing nemen. Ik geef alleen maar een advies. Ja. En ik kan me voorstellen dat je dan zorgvuldiger bent dan ik. Ik ben niet zo'n boekhouder. En dat wordt eigenlijk van je verlangd. Maar goed, het is misschien wel goed dat er eens een keer aandacht nu voor is. Ja, hoe, je daar, hoe je daar verder dan ook ja. over denkt. Dus die ja. Corrie van S heeft toch wel juist uh, terecht haar, uh, haar dokterstitel binnen. Nou, dat weet ik niet. Methodologisch was het niet best, geloof ik. Okay. Dat hele maar... maar dat kan ook niet anders, want zo zijn ze niet opgeleid. Oké, okay, nou, hartelijk uh, ja. dank. Forensisch psycholoog Ernst Ameling hoorde u over de kwaliteit... van de opgestelde rapportages in strafzaken. Tot zometeen, dan gaan we het hebben over het ZZP'ers. Hé, hey, kijk nou...